Schiphol is een van de luchthavens die is gewaarschuwd... dat terroristen mogelijk een aanslag plannen met een schoenbom. Dat meldt het Britse persbureau Reuters. Het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... zit geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen op Schiphol... nog verder aan te scherpen. Volgens Reuters zijn er ook geen specifieke aanwijzingen... dat er iets op stapel staat. Een Franse militair heeft een boete gekregen van 1000 euro... waarvan de helft voorwaardelijk... omdat hij met een drone filmde bij de Eiffeltoren. De 22-jarige man maakte dinsdag beelden van de eerste verdieping. en Volgens de politie bracht hij toeristen in gevaar. En wie met een drone wil vliegen in Frankrijk... moet eerst een pilotentraining afronden... en bovendien moet er voor elke vlucht schriftelijk toestemming worden gegeven. Het weer, het is wisselend bewolkt en er zijn wat buien. Het is 5 graden. Morgen meer buien, misschien ook met hagel en onweer. Maar ook af en toe zon. Smiddags vooral veel zon en het wordt 8 tot 10 graden. Zaterdag regent het, zondag en maandag blijft het waarschijnlijk droog. Met zondag ook zon. Dit was het NWS-journaal. Radio 1 Max. Met Astrid de Jong. Als een trein een uur vertraging heeft, dan heeft hij toch helemaal geen vertraging. Dan is het toch gewoon de volgende trein. Dat stelt John. En die vraagt af waarom er dan toch wordt omgeroepen dat we een uur vertraging hebben. 0800 1121 Als je John van een antwoord kunt en wilt voorzien... Mailen kan ook nachtzuster of twitteren via het nachtzuster. En er is ook een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmaxnl slash nachtzuster. En dan linksboven eventjes de chat aanklikken. En dan is er ook nog facebook.com slash nachtzuster. En het zou leuk zijn als je die pagina even liked zoals dat heet. Want uh, we zitten nu op 1300 en het wordt een soort prestige kwestie om de 1500 te halen. Dus uh, facebook.com slash nachtzuster en stuur het ook door naar je vrienden. En daar is ook regelmatig een filmpje te zien van als er iets gebeurt in de studio. <coughs> Verder uh, lopen we nog rond met de vraag waarom een vaccinelichtje langer brandt als je er zout op strooit. Schijnt echt waar te zijn. 0800 1121 als je weet hoe dat zit. Uh, Joke Pluim die wil graag weten waar het bedrijf Willing Rotterdam gevestigd is. En wat ze maken. Ja, waarschijnlijk in Rotterdam dus. En Marco is dus op zoek naar tips om een nachtritme op een gezonde manier te doorstaan. Dan nou, hoorde ik net al van Joke dat het uh, helpt om pindas te eten. Vind ik dat een goede tip. Gaan we zeker een keertje proberen. Uh, John, die wil weten hoe hij het voor elkaar krijgt... dat zijn bedrijf een ondernemingsraad krijgt. En een bedrijf van meer dan 50 personen... is zo'n bedrijf verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. Dat wil hij graag weten nog. En dan had ik net Bas aan de telefoon. Die uh, had meerdere vragen. Welke smaak heeft blanke vla nu eigenlijk, wilde hij graag weten. Waarom ruikt de avond anders dan de dag... En wanneer is iets volledig willekeurig? En dan had hij het over een technisch verhaal. Zijn er technische dingen die je niet van tevoren kunt berekenen of dus voorspellen? 0800-1121. En dan had ik dus net iemand aan de telefoon die zo graag een keertje de Moody Blues wilde horen. Met Nights in White Satin. Alsjeblieft, Johan. Voor jou. En welterusten ze gedaan. Nights in White Satin.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 in White Set van de Moody Blues. En waarom ruikt eigenlijk de avond anders dan de dag? Dat wil Bas graag weten. En mocht je het antwoord weten, 0800-1121. Koen? Ja, hallo. Hallo, hey. goeienacht. Ha hallo. Hallo. Uh, nou, ik wil niet uh, in de flow meegaan van uh, de Olympische Spelen. Maar... Nee, dat zou vervelend zijn. ja. Ja. Nee, daar hebben we al genoeg over gehoord en uh, in Kiev kunnen we ook al genoeg zien. Ja. Uh, maar ik vraag me altijd nog af, dan, uh, dan komen bij mij de gedachten boven, strijken van wat je vroeger op de lagere school hebt geleerd van uh, Alexander de Grote. Oh. Uh, die komt naar Nederland toe en uh, Nederland legt daar een stad aan als Sint-Petersburg, zeker. En uh, er wordt van alles opgebouwd door Nederlanders daar. Mm -hmm. en, en er wordt eigenlijk een heel sociaal systeem en een hele stad opgebouwd... met stratenplannen uh, namens de Nederlanders. Er werden de Nederlanders altijd uh, heel omgewaardeerd En waarom is er nu zo'n kentering uh, tegen van... Ook vanuit Rusland, maar ook vanuit Nederland. Is daar nog een begrip voor elkaar? Ja, we hebben het hermitage. Maar daar schrik je ook niet veel mee op. Wat je eigenlijk wil weten is... Uh, vroeger leken de betrekkingen tussen Nederland en Rusland nogal uh, uh, positief. En waarom ja. voelt dat nu niet meer zo? Nee. Nee, inderdaad, want dan, er zijn zelfs in, in, in uh, eind 18e eeuw uh, 1890 zoiets mensen uit veen uh, vertrokken naar uh, Rusland toe om ja. daar een kolonie te stichten. En, en, en de banden tussen Nederland en uh, Rusland die waren altijd uh, hartstikke goed, maar ik heb uh, nu het idee van... Uh, en dat wil niet zeggen van dat ik het Russische bewind uh, voorsta, maar mm -hmm. ik snap niet van. Uh, om, uh, nou, neem ik even een, uh, een klein zijstapje hoor. Ja, neem een klein zijstapje. Uh, het Koningshuis. Ja. Uh, getrouwd met Denemarken, Rusland, Anna uh, noem maar op. We hebben allemaal uh, de afgelopen 200 jaar allemaal uh, contact gehad met de Russische tsarenfamilie. Dus iedereen is met iedereen geboren. Ja, en dan denk ik uh, van, uh, nou ja, dan uh, kunnen we zo'n Sorieta er ook nog wel bij hebben. Oh ja. <laughs> ja, dat is even Goed. dan terzijde, hè? Ja, dat was even een zijstapje. Maar Koen. Ja. Um, uh, als jij je afvraagt waarom nu de betrekkingen met Rusland uh, zeg maar zijn afgekoeld, vraag je je dat ja. dan af vanuit Nederlandse kant of vanuit Russische kant? Is je vraag van waarom zijn wij opeens niet meer nou, fan van de ben, Russen? Of, of ben, vraag je je af waarom de Russen kijk, zich volstrekt niet meer voor uh, onze interesseren? Je kunt dat natuurlijk zien, maar Rusland die heeft nu natuurlijk een, uh, een hele mooie uh, greep om daar met de, uh, de gasgaande dicht knijpen. Ja. En uh, vroeger hadden wij uh, als Nederland hadden we een hele goede handelsrelaties met andere landen. Dan nou, is eigenlijk de vraag van wie kan van wie profiteren en waarom gebeurt daar niks mee? Want daar valt veel meer uit te halen, heb ik het idee. Oké, okay, tot nu toe kon ik je redelijk volgen, maar hier kan ik geen chocolade van maken. Nee, maar um, waarom kon dat in... Um, nou, ik, ja, de middeleeuwen wil ik niet zeggen, maar in de gouden eeuwen kon alles wel goed gaan. En waarom kan het nu niet... Of zit daar meer corruptie achter? Ja, nou. Uh, maar in de basis is gewoon de vraag... waarom zijn de betrekkingen tussen Nederland en Rusland niet zo goed meer? Nee, inderdaad. Want, ja. het, is, ja, want het is altijd ja. goed geweest. Het is altijd nee, niet altijd gebeurt. hoor, maar ik begrijp, van, ik begrijp dat de referentie aan heel, heel vroeger, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat was eigenlijk de vraag dan ja. van mij. Ondanks dat ik dan misschien heel, heel vroeger teruggaan, Maar dat heb ik geleerd op de lagere school. Ja, precies. Nee, maar daar komt je vraag ook vandaan. Ik begrijp het. Uh, laten we hopen dat iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. En uh, de mogelijkheid uh, uh, grijpt, aangrijpt om 0800 okay. te bellen. Dankjewel Koen. Dat zou heel mooi zijn, Astrid. Oké. Okay. nacht. Dobri Notje. Yo. Ik doe net alsof ik Russisch spreek. Lijkt er natuurlijk helemaal niet op goed. Sikko, goeiedag. Goeiedag, die ondernemingsraadvraag. Ja, Sikko. Ik ja. werk in een bedrijf met 1100 mensen. Ja. Ik ben zelf lid van de ondernemingsraad. We hebben bij ons bedrijf diverse divisies, heb ik je wel eens gezegd. Ja. Groen, hoveniers, voedsel verpakken, kippen wielen maken enzovoort enzovoort. Ja. ja. Nou, vanaf 50 werknemers ben je verplicht om onderneming ondernemingsraad te doen. Je hebt niks te kiezen. Nee. Vakbondslid maakt niet uit... Nee. Dat maakt het wel makkelijker. Ja. Maar de vraag is nu, uh, is een bedrijf van 50 met 50 werknemers verplicht om een ondernemingsraad in te stellen? Dat zei ik net, vanaf 50 ben je het oh, oh, sorry, dan luisterde ik niet goed. Oké, okay, dus vanaf 50. Dus als het de 49 zijn, hoeft het nog niet. Nee. Ah. Nou, goed gedaan, Sico. Maar uh, hoe zal ik het zeggen? We hebben uh, elke drie weken een vergadering. Ja. En eens in de zoveel weken komt de directeur van het bedrijf erbij. Oh. En die directeur die is wel eens een paar keer in het nieuws geweest. Oh? Ja. En hij ook, komt ook regelmatig naar demonstraties toe. Dat is op het Malieveld de afgelopen twee weken. Mm. Zit hij er ook? Uh, ik, ik kan zijn naam wel noemen, want hij komt toch in het nieuws. Hij oh. staat voor de PPDA op de Europese lijst. Ja. Dat is Bas van Drogen. Oh die? Met dubbel O. Ja. Maar uh, Sico? Ja. Uh, heb jij nog een advies dan voor John... hoe hij het voor elkaar krijgt dat zijn baas ook een ondernemingsraad instelt? Dan moet hij naar de ondernemingsraadkamer gaan in zijn uh, gebied. Ondernemingsraadkamer? Ja. Ondernemingsraadkamer? Ja, dat is een soort rechtbank. Echt, dat bestaat gewoon, ja. Ja, het bestaat gewoon, ja. Ondernemingsraadkamer, ik uh, noteer het even voor het geval het nog eens van pas komt in de toekomst. En uh, als Soma uh, verstandig is, ik dat ja. John het is, ja. hè, dan gaat hij dat op een hele voorzichtige manier aankaarten bij dat, zijn directeur. Ik denk het ook, ja, dat dat misschien verstandig is om het voorzichtig te doen. Heel voorzichtig. Ja. En niet via radio 1, maar gewoon heel voorzichtig. Ja, en dan ja. maakt niet uit of je vakbondslid bent of niet, dat maakt het natuurlijk wel makkelijker. Ja. Ik ben via het CNV in de ondernemingsraad gekomen. Ja hoef ik geen handtekening op te halen bij het bedrijf. Dat scheelt weer. En als hij 50 werknemers om te geven verzamelt... dan kunnen de drie in de ondernemingsraad. Oké. Okay. Maar het praat ook een stuk makkelijker. Wij zijn met z'n tienen. Ja. En dat is soms net de Poolse landdag. Dat, is, uh, dat, dat kan uh, lang duren dan inderdaad... Oh. om de neuzen allemaal één kant op te krijgen. Uh, ja. Laat ik anders zeggen. Uh, ja, zeg het anders. Wij hebben allemaal uh, in de ondernemingsraad... Hoogopgeleide mensen. Zit er zit niet één in die zwakbegraafd is. Het is altijd verstandig om geen zwakbegraafde mensen en, in de ondernemingsraad te hebben. Alles mbo, hbo en zelfs universitair geschoold. Kijk. En dat scheelt een stuk. Want je hebt direct voeling met je mensen op de werkvloer. Zoals ik. Ik spreek ze dagelijks. Ja. Ik spreek ze ook dagelijks aan op dingen. Wat wil je anders hebben? Hmm. En hoe groter het bedrijf, hoe meer commissies er zijn. Ik zit bijvoorbeeld in de Veiligheidscommissie, de arbo -commissie. En er is een commissie die gaat over de financiën, over de investeringen in het bedrijf. Er moet een auto aangeschaft worden van 15.000 euro. Of er moet een nieuwe keuken aangeschaft worden van 14.000 euro. Ik noem maar een zijstraat. Daar beslist de commissie over of het gedaan kan worden of niet. Nou, het, uh, het, lijkt, het, mij, uh, het lijkt mij dat de vraag van John in ieder geval beantwoord is. Zeker. Nou ja, kijk, bovendien, als, als hij met, het, met het vervoer zit... Uh, dan kan hij tegen de chauffeur zeggen, je mag de weg niet op als de verlichting niet in orde is. En dan heeft de baas een probleem. Ja, maar goed, de baas heeft sowieso een probleem, want er moet een ondernemingsraad komen, begrijp ik. Nou, Sikko, dank je wel, hè? Alsjeblieft. En nacht nog. Ja. Dag. Ja, Webby. Ja, goeiemorgen. Hallo. Goeiemorgen, Afsprit. Goeiedag. Goeie. Goeiedag, Webby. Uh, ja, ik zat te luisteren naar je programma. Ja. Dat doe ik al vaker. Ja. Uh, zeker als ik in de nachtdiensten zit. Mm -hmm. En dat onderdeel van de nachtdiensten en zo, met het slapen, dat ja. sprak mij op zich wel aan natuurlijk. Vandaar dat ik belde. Ik, kon, ik zal niet meteen het antwoord op de vraag hebben, maar misschien oh. een klein beetje. Ja. Nou, je hebt natuurlijk als je s'nachts slaapt, op een gegeven moment als het nacht wordt, dan heb je lichaam, die maakt een soort melatonine aan. Ja. Nou, dat melatonine, dat is om lekker te slapen. Nou, dat doe je dus overdag niet. En vandaar dat het lichaam vaak verstoord wordt. Maar ook uh, ja, je onregelmatigheid, dat is gewoon voor je lichaam eigenlijk niet gezond. Dus we zijn waarschijnlijk als mens niet gebouwd op nachtdiensten. Nee. Om, nacht, om in de nacht te leven, laat ik het zo zeggen. We doen het wel. Maar we zijn er niet voor uh, gemaakt eigenlijk. Maar dat betekent dat dat jij zegt van... joh, slik melatonine. Me melatonine, nee, melatonine nee, dat melatonine. bedoel ik niet. Oh, Nee, dat bedoel ik niet. Het is natuurlijk dat het lichaam dat s'nachts van nature aanmaakt. Ja. Maar als je dus in de nachtdiensten werkt, dan ben je wakker. Dan maakt je lichaam dat niet aan. Dus dan heb je dat overdag, dan mis je dat. Ja, precies. Ook al zal je gaan slapen. Ja. Dan maakt je dat toch niet aan. Nee, maar da daarom zou, zou je dat eventueel kunnen slikken... in de vorm van pilletjes, toch? Ja, als extra toevoeging. Dat je dan ja. overdag toch nog lekker kan slapen of zo, ja. Ja. Ja. ja. Dat is een mogelijkheid, natuurlijk. Nou, kijk, we bedenken ze waar je bij staat. Maar ja, dan moet je wel een voorstander ja. zijn... van om dingen te gaan slikken, ja. Oké, okay, nou, dankjewel, Webby. Wat doe jij in de nacht, voor nachtdiensten? Uh, ja, ikzelf ik zit in de beveiliging in de oh, nacht. Ja. En ja... In ons beroep is het best wel zo dat je zegt van... die mevrouw die ik dus straks hoorde, die had een cyclus van twee weken alleen nachten. Dan denk je, nou, dat zou ik zo willen ruilen. Ja. Dat kan je lichaam, die kan eraan wennen. Ja. Dat hebben wij niet of zo. Wij hebben dat, laat maar zeggen, als ik voor mezelf kan spreken... dan heb je soms drie nachtdiensten en dan heb je een slaapdag. Dan ben je er één vrij en dan ga je weer nachtdiensten in. Ja, maar Doe dat, dus dat, dat lichaam... is altijd lastig, hè? want daar verschillen nou eenmaal de meningen over. Wil je dat... Uh... Um, wil, ja, uh, is het juist prettig om altijd nachtdienst te hebben... of is het juist prettig om af en toe uh, nachtdienst te hebben? Ja, dat verschilt echt nou, heel veel heel erg. Ik, ik, ja. ik erg. Uit ervaring heb ik een, een jaar uh, echt alleen nachtdiensten gedraaid. Ja. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik prettiger... dan dat je zegt van een aantal nachtdiensten... Eh, dan weer eens een paar dagetjes uh, tussenuit... en dan weer een vroege ochtend of zo dan is dat lichaam, dat schakelt uh, niet iedere keer heen en weer. Nee, ik snap het. Dus. Ja. En dan heb ik wel een antwoord, denk ik, op de vraag... waarom het s'nachts, laat maar zeggen, anders ruikt dan overdag. Oh, vertel. Maar dat denk ik als vrouw, denk ik eigenlijk... als ik sta te koken en mijn eten warm, komt er een aroma vrij. Nou, de ja. aarde, die warmt overdags op. Dus dan krijg je ook dat de lucht anders wordt. Hmm. Maar een idee hoor. Ja, ja dat, er meer, dat er overdag meer natuurluchtjes loskomen of zo. Ja, door, door de zon. Door de, de, het wordt ook, de temperatuur wordt ook warmer ja. overdag. Nou dat ja, niet altijd natuurlijk. Nee, als winters niet natuurlijk, dan is het koud. Dat ja. is ook wel zo. Ja, nou, ja oh, maar dan is het nog s'nachts meestal kouder. Dus daar hebben we, hebben we eigenlijk wel weer een punt. Hm. Nou, een mooie voorzet, Webby. Dankjewel. Oké, okay, uh, ik geniet van je programma. Gelukkig. En, uh, ga zo door. Yeah? Ik doe mijn best. Goedendag nog. Oh, oh. <laughs> Dankjewel. Dank u wel. Bye. Dag. Frans. Goedenacht, Thijs Hallo. Met, uh, Frans Templaars. Dag. Uh, het volgende. Afgelopen zondag heb ik naar uh, Miljoenenjacht hier luisteren. Ja, geeft de niet. Lotharay. Ja. En. Uh, worden er veel prijzen gewonnen. Stel, er wordt een geldbedrag van 20.000 euro gewonnen. Ik noem ja. maar Dan wordt daar 29% kansspeelbelasting vanaf gehouden. Oh. Dus je krijgt geen 20.000 in handen. Dus dat gaat zo'n zo 6, 6,5 hard eraf. Dat is, dat dat is toch dat niet gehouden. meer zo? Is dat nog steeds zo? Ja. Dat is oh, ik dacht dat dat, niet meer, ik dacht dat dat was afgeschaft... dat je tegenwoordig uh, kreeg wat je, wat je won, zeg maar. Nee, de kansspeelbelasting gaat eraf. Oké. Okay. Maar als... Als je nu een auto wint van 20.000 euro... Oh, dan nee moet je... toch. Wat? Dan moet, je, moet, je dan de, moet je daar dan kansspelbelasting over betalen? Dat, dat is mijn vraag. Moet je daar kansspelbelasting over betalen? En zo ja, moet je dan eerst 6.000 euro storten voordat je die auto krijgt? Ja, oh, dat, wat erg. Dat vraag ik me af, dat is mijn vraag. Ja, want het lijkt mij dat je daar ook over goederen ook kansspelbelasting moet betalen. Dat, dat, als je een beetje consequent bent natuurlijk wel. Of, of ze kunnen zeggen, dat weet ik niet. Van, van, nou, je krijgt die auto en het, uh, het risico is voor jou ja, of je daar aangeeft aan de belasting dat uh, misschien dat ze het zo doen, ik heb geen idee. Dus dat is mijn vraag, uh, moet je daar kansspelbelasting over betalen? Of en... dat, je, dat je dan een auto wint en dat je dan de wielen er niet bij krijgt? Ja, dat zei, dat zei die meneer aan de telefoon ook al. de start. Oh, een zei een half het auto. ook al? Ja, ja. Dus een half auto. <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, oh, wat een toestand. Nee, maar, maar het, lijkt, het lijkt mij dat je daar ook kansspeelbelasting over moet betalen... Op 29 procent. Dat denk ik wel. Maar hoe doen ze dat? En, en, uh, moet je dan eerst geld storten voordat je die auto krijgt? Oh, wat verschrikkelijk. Ja. Ik ben benieuwd, misschien belt iemand die ooit is noten gewonnen. Nou, dat zou ik nou sowieso leuk vinden. Hè? Hebben we wel eens ja. gedaan dat mensen konden bellen die wel eens de loterij hadden gewonnen. En er waren daadwerkelijk, waren er geloof ik twee mensen die daadwerkelijk een keer echt iets, iets substantieels hadden gewonnen in de loterij. Dat, dat had ik niet verwacht. Ja, ja. Want ik, ik, ik, ik vind het altijd zo... zo uh, ja. ...zo bedonderd overkomen... ...als ze altijd zeggen in, in lingo bijvoorbeeld... ...weet je wel, je hebt 5.000 gewonnen, ...maar dat krijgen ze helemaal niet. Gaat nee, maar dat vind ik... ...je moet een gekregen paard niet in de, in, de, in de bek kijken... ...omdat je de achterpoten er niet bij krijgt. krijgt. Nee, daar heb je wel gelijk in... ...maar... Ja. Ze zeggen echt van, je, hebt, je gaat met 5000 euro naar huis, Ze zeggen ze nee. Ja, dat, dat mogen ze niet eigenlijk zo. niet zeggen. Nou ja, je gaat ermee naar nee, huis, nou dat sowieso dat krijg dat je het vast niet in je handen gedrukt bij de uitgang. Nee, dat is zo, maar, maar ze zeggen altijd uh, alsof je het hele bedrag krijgt. Ja. Ik alleen Maar alleen die bij auto, de auto maar sowieso, stel nou dat je inderdaad een auto van 20.000 euro wint... dan moet je ook nog de verzekering, en ook nog, en, en, oh... Ja, ja, Misschien moet je ook zelfs ook wel de rij klaarkosten nog betalen... Als het niet zo zou zijn, dan zou ja. een loterij toch veel betere goederen kunnen geven. Een huis bijvoorbeeld, met grote bedragen, in plaats van geld. Ja, maar dan moet, je toch, dan moet je toch... Ja, als het niet zo zou zijn. Als het niet zo is, ja. Dus, nee, maar dat is natuurlijk onzin. Want, voor, nee, dat is natuurlijk onzin, Frans. Mensen willen natuurlijk liever geld dan een huis. Wie, niet iedereen wil toch een huis? Nou, ik heb er nu toe gehoord, als iemand wint, dat ga je doen. Ook al hebben ze kopen ze allemaal auto, een huis? Een nieuwe, een nieuwe auto kopen of een huis kopen, allemaal. Al wonen ze nog zo luxe of hebben ze allemaal een auto... het is eerst wat ze zeggen. Maar wat zou je met doen, Frans, uit... met als je nu 20.000 euro zou winnen? Wat zou je ermee doen? Nadat je de kansspelbelasting hebt betaald. Nou, uh, lekker voor mijn vrouw en mijn dochter op vakantie. Op vakantie? Ja. Nou oh, ja. Het uh, lekker weg kunnen uh, van de zomer. Ik zit nu een beetje met die auto in mijn maag. Ja, dat ik vind het uh, en sowieso mag je zelf een kleur kiezen of krijg je automatisch dan een blauwe? Nou, ik, ik, ik nou de kleur. Ik, ik, moet dus luisteren, ik ben blind. Ja, het maakt jou niet uit, maar met, ik nee, moet er maar, tegenaan kijken. Maar ik bedoel. Uh, ja. Ja, dat, ik dacht dat ze een kleur hadden, maar ik weet het niet zeker hoor. Maar, nou, ze hebben ben, een kleur, dat niet. weet ik wel bijna zeker. Dat, ik, ik, ja. ik geloof, ja, maar ik geloof dat je naar de dealer uh, moet en dat je daar ook de kleur mag kiezen, geloof ik. Dacht ik. Zo mooi, heb je er wel in verdiept? Nou ja, ik hoop dat iemand het weet. Och, als iemand ja, toch ja. een keer een auto gewonnen heeft, bel dan alsjeblieft even naar 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Frans. Ah, Oké, okay. hartstikke bedankt. Goeienacht, hè? Ik blijf luisteren. Oh, dat hoor ik okay. altijd graag. Doei. Ja. Doei, doei. Doeg. The Bee Gees, you win again. Naar aanleiding van de vraag van Frans van Zojuist... als je nou bij Miljoenenjacht of de Postcode Loterij... dus hetzelfde geloof ik, of een andere loterij... een auto wint, moet je daar dan 29% kansspelbelasting over betalen? Ik vind ik een goede vraag. 0800-1121, als je daar een antwoord op weet. Uh, Koen die vraag zich gaf de betrekkingen tussen Nederland en Rusland... waren ooit in een ver verleden zo positief. Waarom voelt het dan nu niet meer zo? 0800-1121, als je daar antwoord op kunt geven geven. Bas had een rijtje vragen. Welke smaak heeft blanke vla? Waarom ruikt de avond anders dan de dag? En wanneer is iets volstrekt willekeurig? Zijn er technische dingen die je niet kunt berekenen en dus ook niet kunt voorspellen? Dat wil Bas graag weten. Um, John die vroeg zich dus af uh, of een bedrijf van meer dan 50 personen verplicht is een ondernemingsraad in te stellen. Dat is zo, hoor ik net van Sikko. Maar nu wil John dan nog graag weten hoe hij dat voor elkaar krijgt. Ja, daar is dus een manier voor, hoorde ik ook al van Sikko... de ondernemingsraadkamer, maar misschien zijn er nog meer adviezen voor John. Uh, John die vraagt zich af waarom we spreken van een uur vertraging bij treinen... want dan is de volgende de trein en is er dus geen vertraging meer. Uh, even kijken, Jo wil graag weten waarom een vaccinelichtje... of een kaars langer brandt als je er zout op strooit... Joke vraagt zich af hoe het zit met het bedrijf Willing Rotterdam, waar zij prachtig mooie zilveren ijskups van heeft gescoord. Bestaat dat bedrijf nog en wat produceren ze dan nu? En Marco wil tips om een nachtritme op een gezonde manier te doorstaan. Dat zijn de vragen die nu openstaan. Dus mocht je een antwoord weten, dan is dat antwoord van harte welkom via omroepmax.nl of een mailtje naar nachtzuster, of nee, dat, zou ik, nou ja, dat bedoel ik al. Je kunt dus een mailtje sturen, zet je nummer er dan even in. Dan hoef je niet te wachten aan de telefoon. Maar het makkelijkste is natuurlijk als je even belt. 0800-1121. Valentijn. Ja. Uit Amsterdam, de Vinkenstraat Was het toch mooi geweest ah, als je week. vorige week had gebeld? Of twee weken geleden alweer? Nee, niet, vorige week. Nou, toen was het Valentijnsdag. Ja, nou, het Valentijn had het toen druk... Ja, en het is eigenlijk voor jou ieder jaar Valentijn, Eigenlijk is voor jou iedere dag Valentijnsdag. Nou, je moet straks maar even. Een vers ik heb trouwens ik heb een, een YouTube-account: Valentijnselectie. En er staan meer dan 100 versies op die ik in de loop van de tijd gedownload en weer geüpload heb. Van? Mijn funny Valentijnsdag. Echt van. waar. Ja, uh, Valentijnselectie. Dat is mooi. At, at, at gmail.com en dan kun je 150 verschillende vinden. Nou, wat wil je nog meer? Ja, het is, uh, uh, ik heb er nog geen 365, maar... Nee, maar dat komt nog wel. Dat komt wel. Het is dus een dan kwestie van dat we doorzingen met z'n allen. Ja. Maar een van de laatste zinnen is... Let each day be Valentine's Day. Ach, en dat is in jouw geval, ja. Maar daar belde je niet ja, maar... over... Nee, ik, ben even, ik, ik, ik kan eigenlijk inmiddels al op vier vragen een antwoord geven. Jo. De eerste vraag is de vanillevla. De, de blanke vla bedoel ik. Ja. Nog? Ja, nou, maar blanke, blanke vla, vla, vla is, en vanillevla is dus iets verschillends, heb ik vannacht geleerd. Ja. Nou, ik heb, mijn moeder maakte vroeger zelf chocoladevla en uh, vanillevla. Ja. En dat was melk met suiker en dan ging een zakje vanillezuiker in of een, een lepel cacaopoeder uh, ja en een paar lepels uh, maizena ja en dat je ze door elkaar en dan brachten ze dat aan de kook en maizena als je het uh, in heet water gooit gaat het klonteren. maar als je het in koud water uh, kou, of koud melk doet ja en die melk dan aan de kook brengt dan wordt het dik en dan wordt het ja dan gaat het en dan als je dus... Als je dus in, uh, de vanillesuiker weglaat of de chocolade cacaopoeder uh, weglaat, dan proef je alleen de melksmaak. Ja. en de suiker. En dat is blanke vla. Ik ja. kan het dus heel makkelijk ook zelf maken. Dus eigenlijk smaakt uh, blanke vla gewoon naar melk ja, en suiker. Ja. Melk met suiker. Ja. En maïsena met, met een snufje maïsena uh, taal uh, ja, Niet ja. een snufje, niet, niet een snufje. Je moet hem uh, maar, maar, maar op op maïzena, kan je heel uh, gebruiken om allerlei taals mee te maken. Ja. En en uh, en, en suiker er ook weer mee. Je neemt een bokje bouillon, bouillon en los je op in water. En dan uh, meng je wat wat uh, in, in, in koud water. En dat giet je dan bij de kokende bouillon. En dan wordt die bouillon ook dik. Dat het zuur is, dan gooi je er nog een scheut olijfolie of, of, of, of een klont boter bij. En dan laat je het even flink uh, borrelen. En dan heb je zuur. Wauw, wat handig toch. Maar, maar ja, maar cena is, is iets wat je moet, gewoon, je moet leren kennen in de keuken. En je kunt het vooral, vooral zo nog wat gebruiken. Alles wat dun is, kun je er uh, dik, dik mee maken. Door het, door het koud te maken te mengen met, met, wat, met wat vloeistof. Ja. En dan uh, flink, flink aan de kook en dan wordt het dik. Ook soep. Als je heel dunne soep hebt en je wilt die wat, wat meer body geven. Hup, er maar zeer erbij. En dan smaakt eigenlijk niks. Nee, nou, dus de melk en suiker. En, en, en, en in al die uh, voedingsmiddelen die je in blik koopt of zo, in, in de supermarkt... Uh, dus er staat dan uh, op ingrediënten gemodificeerd zetmeel, of dat soort dingen die er allemaal in zitten. Mm, lekker. Nou ja, eigenlijk is maïzena dat gewoon ook. Ja. ja en het is gewoon, wordt gewoon van mais gemaakt. Nou, het, uh, het staat genoteerd, dus, uh, Valentijn. Morgen, morgen, naar, morgen naar de supermarkt, allemaal. En het pakje Maisena halen en experimenteer maar. Dat, uh, heb je aandelen in de maïzena industrie Nee, absoluut niet. <laughs> maar, uh, ik, uh, ik heb het gewoon van mijn moeder gemaakt. Ja, hey, en Valentijn. Valentijn! Uh, de... ja? Iemand probeert je te bellen. Nee, nee, kan niet. Ja. Ik hoor steeds piep piep piep. Nee, dat ben ik niet, dat is een storing. Echt? Dat is niet, dat is niet voor mij. Nee. Goed. Maar uh, ik heb een oude... uh... herhaal. Oude... Nou, over de nacht. Ja. Lucht? Ja. Kijk, s'nachts is de lucht vochtiger. Ja. En het geeft gewoon een andere geursensatie. Oh ja. En de lucht is ook kouder. Ja. En uh, wat betreft uh, uh, wat je iets wat je niet kan berekenen is bijvoorbeeld hoe groot is het heelal? Ah, je bedoelt oh ja technische dingen die je niet kunt berekenen en dus voorspellen. Ja, dat is heel, heel alles is natuurlijk ah, oneindig. Dat ja. nog steeds. Dat is in principe oneindig. En wat oneindig is, kan je niet berekenen. Mooi zeg. Ja, eenvoudig. Ja. Ja. Ja. En uh, de melatoline. Ja. Dat gebruik ik zelf regelmatig. Daarom luister ik tegenwoordig wat minder vaak. Ja. Uh, want, uh, en dat is een uh, natuurlijke hormoon. Het zit ook heel erg veel in tomaten. Oh. Uh, en bij de drogist kan je het in een heel lage concentratie kopen. Maar bij de apotheek kan je 60 tabletten krijgen van 3 milligram. Voor 1,15 euro. 15. En uh, het is geen wondermiddel. Maar je wordt toch wat slaperiger en je valt wat sneller en makkelijker in slaap. En je slaapt beter door. En het is veel minder schadelijk als slaaptabletten van, van de benzodiapine soort, oh die, uh, die je wel op recept krijgt van de arts, maar die je tegenwoordig ook zelf moet betalen. <laughs> Terwijl uh, die melatoline is receptvrij. Kijk, nou dat zijn... Uh, en als je dan gewoon ook nog zo'n zo kruidentheetje... Erbij neemt waar je slaaprecht van wordt en je doet het allebei, dan moet er toch een stuk schelen bijt. En uh, in slaap vallen. En met wordt ook aanbevolen jet lags. Ja. Uh, ja. Tijd. ja. En, nou, en als je dus uh, af en toe nachtdiensten moet draaien, um, dan, dan verandert ook elke keer je dagritme. Net zoals je met het vliegtuig. Ja. ...naar de andere kant van de wereld gaat... ...waar jij de andere tijdzones hebt. Precies. Wat, wat, die, wat die nachtwerkers eigenlijk doen... Mm. ...is dat, dat ze... ...omdat ze om de drie weken... Uh, ...een ander rooster hebben... Ja. ...eigenlijk maken die mensen om de drie weken... ...een, een transatlantische vlucht... ...naar de andere kant van de wereld. Nou, dat is niet helemaal waar... ...want daar pas je je bijna nog sneller aan... ...omdat het wel donker wordt op een gegeven moment... Het ja, en... is ja, dus goed dat je dat zegt, oh. want uh, hoeveel licht je ontvangt... Mm -hmm. uh, het, wordt, het wordt in de hypofyse aangemaakt. En uh, onder invloed, de, de aanmaak van melatonine... wordt inderdaad ook beïnvloed uh, door licht. En omdat we tegenwoordig zoveel in kunstlicht zitten... en ook op campagne bijvoorbeeld, uh, ook in de winter en zo... O, onder heel veel licht zitten... raakt dat dag-nacht uh, systeem... van normaal dag- en nachtlicht... Uh, ook verstoord. Kijk, onder normale natuurlijke omstandigheden... dat je dus... Uh, bij alleen maar, zoals vroeger alleen maar bij kaarslicht... of een olielampje... Uh, gingen de mensen ook in de winter vroeger naar bed... en sliepen ze langer door. Ja. Terwijl ze in de zomer veel langer wakker waren. En, en de meeste mensen hebben ook... in de zomer veel meer energie. Oh ja, dat is waar. En denk maar ook eens aan de winterdepressies. Ja, heeft ook met licht, dus licht te maken. Daar heb je lichttherapie tegen. De, de, de, de hoeveelheid licht heeft ook uh, invloed op de hormoonhuishouding. En dat heeft weer invloed op stresshormonen en hormonen die uh, slaap of energie of, of humeur en alles bepalen. Dankjewel melatonine, Valentijn. Melatonine heeft nauwelijks bijwerkingen. Dus morgen allemaal naar de winkel voor maïzena en melatonine. Ja, melatonine moet je bij de apotheek halen. Ja. Okay. 15 euro voor een potje. Kijk. Kijk. Nou, tot zover dit reclameblok. Dankjewel, Valentijn. Hé, hey, tot ziens, hè. Dag, Dag. Dag. My funny Valentine Sweet comic Valentine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 Beker was dat op Radio 1 op de donderdagnacht. Bij Omroep Max en My Funny Valentine. Weekje te laat, maar wel mooi. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met je vragen en je antwoorden. Um, weet iemand of je ook kansspelbelasting moet betalen... als je een auto wint in de loterij? 0800-1121. Koen wil weten waarom de betrekkingen tussen Nederland en Rusland zo bekoeld zijn... En uh, John die wil weten waarom een trein, als die een uur vertraging heeft, nog steeds vertraging heeft. Want eigenlijk is het dan gewoon de volgende trein. Jo van Balen heeft zout op een vaccinelichtje gestrooid. En merkte dat die veel minder langzaam opbrandde. Hoe kan dat? En Joke vraagt zich af uh, hoe het is met het bedrijf Willing Rotterdam. Weet iemand daar meer over? Bel dan even naar 0800-112-112. 1. Ab, oh nee, die heb ik net gesproken, Ab. Dat, uh, of niet? Dan weet ik het toch niet meer. Soms ben ik het eventjes kwijt hoor. Nu moet ik eventjes gaan piekeren. Heb ik die al gesproken? Ab, heb ik je al gesproken? Hallo? Ja, nee, nog niet. Ah, hi Ab. Ja, goed Goedenacht. <laughs> het is ook wat hè. Ja, soms het, dan ja. laat mijn geheugen me in de steek. Maar jij had gemaild ook, of niet? Ja, klopt. Ah. Ik had inderdaad gemailed uh, ja. over uh, de OR. Maar ja, die vraag is eigenlijk al beantwoord. Ja, want het en, moet dus. Uh, je moet een ondernemingsraad hebben als je als bedrijf uh, meer dan 50 personen in dienst hebt. Maar, maar is het ook zo dat je dat kunt afdwingen via de ondernemingsraadkamer? Weet je dat toevallig? Uh, dat zal wel. Maar dan ben je toch al een aardig het heen. Ik denk dat het. Uh, toch wel beter is om het eerst even wat voorzichtiger aan te pakken. Gewoon zo'n een goed gesprek met de werkgever. Ja ja, ja, ja, ja. Ik denk dat dat gewoon fase 1 Gewoon nog even zeggen, ik heb op Radio 1 gehoord dat het toch echt moet. Wat gaan we doen? Ja, nou, dus, nou het kan hij ook eventjes. Ik heb gewoon even gegoogeld op oh, ja. uh, verplichte OR. En toen kreeg ik de, de website van de Rijksoverheid. En daar stond het gewoon op. Dus misschien dat hij dat even kan printen. ja. En dat even mee kan nemen naar, naar het gesprek. Want ja, voordat je naar de rechter stapt, dat lijkt me niet echt uh, stap 1. Nee, nee, daar zit wat in. Dus ik denk dat dat inderdaad verstandig is... om gewoon iets maar eens eventjes uh, een gesprek aan te gaan met de werkgever. Oké, okay, en je dacht van, goh, die vraag is al beantwoord. Ik zal het nog eens even ergens over hebben. Ja, ik had namelijk ook nou ja, een technische vraag. Ik heb een tijdje geleden een uh, nieuwe geluidsinstallatie gekocht. Mm -hmm. En daar zitten een stel luidsprekers bij... die uh, tonen kunnen weergeven tot... nou, ik geloof ik iets van 34 kilohertz ongeveer. Zo. So. Ja, mijn gehoor gaat niet verder dan 20.000 hertz ongeveer. Oh. Nou, ja, dat is dus normaal bij mensen. Oh. Nou is mijn vraag eigenlijk, want... Die tonen boven de 20 die beïnvloeden het geluid wel. Het klinkt zuiverder. Het zijn eigenlijk tonen die ik niet kan horen. Dus de vraag is eigenlijk: hoe kunnen die onhoorbare tonen het geluid toch beïnvloeden? Oh ja. Kun je ook korting krijgen voor het aantal tonen dat je niet hoort? Nee, helaas. Nee, ik had het wel kort ingekregen, maar dat had daar niks mee te maken. Oh, oké. Okay. Dat was gewoon de overredingskracht op gewone toonhoogte nog. <laughs> ja, ja. ja, Goed. Dus de, de tonen die je eigenlijk niet kunt horen, maar die wel klinken, die beïnvloeden het geluid. Hoe kan ja. dat? Ja. ja, het geluid klinkt namelijk veel helderder. Daarom klinkt bijvoorbeeld een super audio cd ook beter. Dat is één van de redenen waarom een super audio cd beter klinkt dan een gewone cd. Oh, toe maar. Een super audio cd? Ja. Ja, die is er ook nog. Ik wil graag, ik, wil graag, ik ga dat vragen of ik dat mag hebben in de televisiegids. Als, uh, dat er dan zo staat, nachtzuster, een super audio programma. Dat zou ja, mooi zijn. Het is, het is een idee. Met veel hoge tonen. Ja, maar ja, dan, ja, dat heeft ook niet zoveel zin, want de FM-band gaat niet verder dan 15 kilo Ja, maar het, is, het maakt niet uit, want het heeft natuurlijk ook geen zin dat er uh, hagelapalida facide in de, in de gezichtscreme zitten, maar dat, daar adverteren ze ook mee. Ja, oké. Okay. Dus uh, kan het dan licht proberen? Ja. Maar goed, een supergeluid cd Ja, ik heb weer ja. wat geleerd. Ja, een super audio-CD. Oh ja. Super ja. audio, oké. Okay. Nou, um, ik ga mijn best weer doen. Dus kijken of er iemand, uh, iemand uh, belt naar 0800-1121 met een goed verhaal en uh, met een conclusie. Ja, ik ben benieuwd. Oké, okay, dankjewel Ab. Okay. Dag, Goedenacht Daag. nog. Hoi. Hup. Goedemorgen. Dag. Ik heb Parkinson. Ja. Ik heb de ziekte van Parkinson. Ja. En ik heb de rusteloze benen. Ja. Als ik dus 's nachts opsta, dan kan ik niet meer slapen. Als je 's opstaat, dan kun je niet meer slapen. Nee, dan gaat mijn been werken. Ja. Maar wat is dat tegen te doen? Oh ja. ja, maar dan gaan we wel weer. Ik vind het altijd lastig. Hè? Medische vragen, dat klinkt heel tegenstrijdig, nee. maar doen we in principe niet. Maar, uh, maar misschien dat er iemand toch nog een tip of een truc heeft. Maar altijd uh, ja. in eerste instantie natuurlijk naar de huisarts en dergelijke. Hè? Of in ja, jouw ja. geval waarschijnlijk ja. de specialist. Ja. Nou, ik ga kijken of, uh, of er tips binnenkomen, Huub. Dank je wel. Prima. Sterkte ermee, hè? Dag. Dag. Dag. 0800-1121. Erika. Goedemorgen, Astrid. Hallo, zeg het eens. Ja, nou ja, ik lig met uh, mijn boeren nuchtere verstand in mijn bed. En waar lig en je ik, samen met je denk... boeren nuchtere verstand in bed? Ja, <laughs> nou, in Hoge Veen. In ja, daar heb je maar, een hoop uh, nuchter verstand. Ja? Ja, precies. Dat is echt van dat boerenverstand wat hier ligt. Ja. <laughs> nou, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik, ik zou kunnen bedenken dat ik misschien wel twee vragen. Uh, kan beantwoorden. Zo, dat zijn drie slagen om de arm in één zin. <laughs> ja, nou ja, goed, omdat ik. Uh, want er is al iemand geweest die uh, wat gezegd heeft daarover. Maar goed, ja. ik doe mijn best. Blanke Vla. Ja. Ten, ten eerste, Maizena is in. Uh, in uh, bij, bij een beetje goede kok is dat echt een vloekwoord in de keuken hoor. Oh? Ja, nou, echt waar. Dus zet jij, uh, zet jij even Valentijn in de hoek nu? Ja, nee, dat, je, arme Valentijn zou wel ja. een hele lieve man zijn, maar het is echt een vloerwoord in ik Maar keuken. hoe maak ik dan blanke vla? Als ik als ik de als ik als ik de Mycena uit de keuken moet verbannen? Nou ja, dat. Kun je op een andere manier laten indikken Door het uh, langer te laten koken. Maar dat is een heel verhaal. Oh. Maar Maïcena. Maar ja goed dat deden ze vroeger heel veel. Mm. In sausjes en papjes. Ik kan me ja. voorstellen dat Valentijn zijn moeder dat deed. Die is waarschijnlijk nog van de ouderwetse keuken. Maar, maar tegenwoordig. nou ja, Er zullen nog heel veel mensen het doen. Hoor. Maar, maar als je bijvoorbeeld. Um, onze grote kok in Zwolle. Hè, van de Libraïen. Wat ja, <laughs> je zegt. Volgens mij vliegt hij dan tegen het plafond. Ga ik een keer proberen. Ja. Gewoon, gewoon naar binnen lopen in de Libre. Maisena! Kijken wat er gebeurt. Kijken of hij tegen het plafond vliegt. Ja. Maar goed. Nee, geen maisena dus. Okay. Maar blanke vlaas nee, maakt nou, dus wel ja. naar melk en suiker. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik zou het recept kunnen geven met eieren en zo. Maar goed. Uh, maar dat doe je doe niet. Doe een andere keer. Oh. Nee, okay. maar ik denk dus blanke vla, dat dat ja. gewoon smaak heeft met room. Ja. Nou weet ik niet of er is zo'n pak echt room zit, maar in principe is dat gewoon de room. Dat is blank dus dat is, en dat smaakt romig en romig is, is wit. Ja. ja, dus een soort, ja. uh, uh, waarschijnlijk zit er een smaakstof in die smaakt naar room. Ja, exact. Ja. Het dus geen vanille, want dat zit, in, dat zit in die gele vla. En daarom heet die gele vla vanillevla. Exact. Ja, oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Oh, dat is ja. ja, goed. Het zal ongetwijfeld anders zijn, maar goed. Um, dan waarom het anders ruikt s'avonds als overdag. Nou, ik denk dat dat te maken heeft met ozon... Oh. Um, ga maar eens na een regenbui. Bijvoorbeeld op een zomerse dag als het even een tijd geregend heeft. En je loopt naar buiten. En je ruikt het wel vaker wel. Maar dan is het heel specifiek. Dan ruikt je een hele aparte geur. Dat is ozon. Oh. Of, of als je je Zon. was bijvoorbeeld buiten hangt. Ja. Um, en je haalt het binnen. Dan, dan ruikt het zo lekker naar. Ja, tegenwoordig zit het in het droge. Maar goed, uh, als je dat nog doet. Ja. dan Ruikt het gewoon lekker. Dan is het anders dan de wasverzachte. Maar dan zit er een heel lekker geurtje aan. Dat is ozon. Oh. En ik denk, want ik ben net even op het balkon geweest. En het ruikt nu ook. Naar nou, ozon. Uh, erg naar ozon. En dat heeft misschien ook wel met de vochtigheid te maken hoor. Maar ja, dat is ozon. Nou, ik, uh, ik, uh, ik wist niet dat je dat kon ruiken. Maar als jij het zegt. Ja. ja, loop maar even naar buiten zo. Of kan dat niet bij jullie? Ja, dat is wel endlopen. eindlopen. <laughs> Moeten ze okay. het nieuws heel langzaam, uh, heel langzaam voorlezen? Dan ga ik even aan de ozon snuffelen. Ja, doe het vast maar als je naar je auto loopt. Dat is goed. Dat, uh, als jij het zegt, is goed. Nou, uh, dankjewel, ja, het Erika. Lekker. Ja, graag gedaan. Fijne uitzending. Ja, veel plezier met je boerennuchtige verstand. Yes, <laughs> Doeg! 0800-1121. Sander. Ja, nacht. Goedienacht. Ik heb een, uh, een antwoord op de vraag van die auto. Of je daar belasting uh, op moet betalen. op het moment dat je die wint. Oh, vertel me alsjeblieft dat je een auto gewonnen hebt. Mijn moeder. Nee, en, uh, echt? Drie, vier geleden, ja. Via de Bank Giro Loterij, de Sponsor Bingo, zo'n soort instantie. <laughs> ja, vertel die, me uh, alles. Die, ja, nou goed. De, de, de Rick Brandstede stond voor de deur. met het uh, oh, heel nee, goed dat hij auto had gewonnen. Ja. Dus die schrok zich rot, mijn moeder dan. Ja. En uh, ja, ze mocht een, een, uh, uiteindelijk mocht ze een auto uit, uh, uitzoeken bij de dealer. Ja. En als ze daar dan, uh, daar kreeg ze een, een X-bedrag voor. En als ze daar dan nog iets bij wilde bij die auto, in, de, uh, in een optie, uh, drie deurs, vijf deurs dat soort. Uh, oh. Uh, dan moest ze daar nog geld bij betalen, maar ze hoefde er geen uh, kansspelbelasting over te betalen. Maar is het, dan, is het dan zo dat je, stel nou dat je een auto van 20.000 euro wint, dan is het natuurlijk uh -huh. gewoon zo dat je dan uiteindelijk een auto van, ik kan niet zo goed rekenen, maar uh, een auto van zeg maar uh, 14.000 euro uit mag zoeken. Omdat de rest dan zeg maar kanspelbelasting is. Weet ik niet. Ik, ik denk als zij, als zij zeggen, van je mag een auto van 20.000 euro uitzoeken, uh, dat dan de instantie die die uh, auto uh, uitkeert, zeg maar, dat die ja. al. Uh, ...het bedrag dat daar dan bovenop komt nog moet, uh, aan uh, belasting... ...dat die instantie dat dan uh, betaalt. En dat, dat zij dan nou zeggen... Uh, uh, we, ge ...we geven een prijs weg van 20.000 euro... ...dan moet je kans hebben... je mag eentje uitzoeken van 14.000... ...of dat ze zeggen, wij hebben al uh, 29% van 20.000 euro... ...bovenop die 20.000 euro hebben wij zelf betaald. Want zo werkt het bij een casino, weet ik. Ja, en, daar, en het is... Je, maar... je daar wint, hoef je ook geen kansenbelasting over te betalen... ...dat betaalt het casino. Oh, dat is raar, eigenlijk. Maar het is natuurlijk ook nog eens een keertje zo... dat de, je hebt geen inruil of toestanden of... Um... Want dat is toch ook zo. Je, vind ik vind het zo raar. Als je een auto gaat kopen. Dan zeggen ze heb je inruil. En dan, dan krijg je voor die inruil. Krijg je dan uh, 4000 euro korting. Ik roep maar wat. Ik heb nog nooit mm -hmm. zo'n dure auto gekocht. Maar stel. En, en dan zeg je nee ik heb geen inruil. En dan zijn ze zo blij dat ze niet opgezadeld worden. Met dat oude brik. Dat je dan alsnog ja, 4000 is. euro korting krijgt. Nou, dat is een raar principe vind ik dat. Ja, ik denk dan inderdaad dat ze blij zijn dat ze geen andere auto weer hoeven te verkopen... waar ze niks aan hoeven te doen. Dus ook geen uh, kosten in hoeven te steken qua uh, de, de rij klaarmaken, ja. opknappen, schoonmaken. Ja, maar ik denk dan altijd, de... waarom, waarom ruilen mensen dan nog een auto in? Want dan kun je toch eigenlijk beter je auto op marktplaats zetten... en tegen de dealer zeggen, nee, ik heb geen inruil, denk ik dan. Ja, ik denk dat mensen ook dan uh, geen zin hebben en al die mensen aan de deur... Uh, die ook een stukje in een auto willen ja, rijden. dat, dus dat is waar. Dat een uh, denk ik. Dat Daar zit wat in, inderdaad. Ja. Um, dus oké, okay. maar jouw moeder die mocht dus naar de dealer, mocht ze een auto uitzoeken, mocht ja. ze dan ook nog de kleur ja. uitzoeken? Ja, natuurlijk. Volgens mij mochten ze dat allemaal zelf, zelf bepalen, inderdaad. En uh, het zat een x bedrag en alles wat ze daarboven wilde uh, besteden, dat moest ze dan zelf, uh, zelf bijleggen. Oh ja. En um, uh, wilde je moeder überhaupt een auto hebben? Want dat vind ik dan ook altijd zo gek. Ja, dat je dus iets... Ze werd ja. dan ook nog voor de keuze gesteld. Ze kon een bepaald geldbedrag conseguen. Kon oh, dat kon ook. Maar ik weet, ja. ik weet nou niet meer of dat nou meer was of minder dan die... Uh, volgens mij was dat minder dan die auto ja. waard was. Ja. Dus volgens mij is dat uh, dat je dan uh, die kanspelbelasting... weer van dat bedrag of zo afging. Maar ze kon, ze kon kiezen of ze... Uh, of ze geld wilde of die auto. Want het zou wel zo kunnen zijn dat je iemand treft... die geen rijbewijs heeft en dus niks aan een auto heeft. Ja, daar zit wat in. Ja, of, of al een auto. Ja. Maar goed, je, ja, kunt je, de auto, auto, je moet een gegeven auto niet in de bek kijken... dus je kunt de auto altijd weer verkopen, dat soort dingen. Maar ja. volgens mij is het altijd zo... en dat, dat weet ik niet helemaal zeker... maar volgens mij is het altijd zo dat je kunt vragen... Van, mag ik in plaats van de prijs een deel van het geld? Dat denk ik ook. Ja. Hey, en rijdt je moeder nu nog in de auto? Ze rijdt nog steeds in die auto. Oh, en is ze nog ja, steeds de, blij ze dat hij... Die... Ook... Ja, ja ze, ze, ze was ook toevallig heel erg toe aan een, aan een andere auto. Ah, dus mooi zeg. Ze was zeg. er heel erg, heel erg blij mee, nog nou, steeds. Ik, ik had het niet verwacht, maar het is toch gekomen. Ik dank je hartelijk voor je telefoontje, Sander. Ja, graag gedaan. En ik wens je nog een ik, ik goede krijg, nacht. Uh, ja, fijne uitzending nog. Ja, hetzelfde, hè? <laughs> Dag. Ja, dank je wel. Goed je je moeder. Dag. Ja, zal ik dan doen. Oké, okay, niet vergeten. Goedjes in je moeder. Ja, ik vind het mooi een auto winnen. En dan inderdaad toch voor het hele bedrag er een uit mogen zoeken. Blijkbaar. Uh, 0800-1121 voor antwoorden. En natuurlijk ook voor nieuwe vragen. Want die zijn ook van harte welkom nog steeds. Nachtzuster, een programma van Max.